Ik ben Hanneke van Zessen. dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die illegaal naar Engeland zijn gevlucht worden naar Rwanda gestuurd. De Britse regering was al langer van plan om mensen die met een bootje het kanaal overstaken... ...naar dat Afrikaanse land te deporteren. Maar mensenrechtenorganisaties waren naar de rechter gegaan. Maar die vindt het nu toch kunnen. Volgens de Britse premier kunnen ze op deze manier mensenhandelaren aanpakken. This driven by our shared humanitarian impulse and made possible by brexit freedoms... will provide safe and legal routes for asylum... while disrupting the business model of the gangs. Asielzoekers kunnen dan vijf jaar in Rwanda blijven en daar naar school of gaan werken. De Britse regering betaalt dat land daar zo'n 140 miljoen euro voor. Het Russische leger heeft de enige nog werkende brug naar de plaats Severodonetsk vernietigd... Daardoor zouden burgers niet meer weg kunnen komen. De inwoners die in de belegerde stad zijn achtergebleven zitten in extreem moeilijke omstandigheden, zegt een gouverneur. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd met de Britse journalist en zijn Braziliaanse reisgenoot. Die worden vermist in het Amazonegebied. De vrouw van de journalist zegt tegen media dat de lichamen zijn gevonden, maar de politie spreekt dat tegen. Gisteren werden al wel spullen van de twee teruggevonden. En honkbal, grote sport in Amerika. Een game tussen twee clubs is bezig: de San Diego Padres en de Colorado Rockies. Maar onderwijl wordt er nog een heel ander spel gespeeld, voor wie goed kijkt. De pitchers van de club spelen in het zand boterkaas en eieren tegen elkaar. Tot verbazing van de commentatoren. Chad Cool, Joe Musgrove used to be teammates in Pittsburgh, right? Yep. We've got a game of tic-tac-toe going on. And Joe's to wow. start it. Waar gaat hij to go? He's to go X, oh yeah, X in the lower left corner. Stay tuned to this, folks. Ja, het is niet helemaal duidelijk wie er won, maar vermakelijk was het wel volgens deze zender. En dan nog het weer. We krijgen een frisse, droge nacht. Morgen flink wat zon, het meest in het zuiden. Dan tussen de 19 en 24 graden. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zee! Zandvoort. Een zomerhit!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 met Openly Remember. Het is niet zomaar. Ik uh, draai ze omdat ze bezig zijn met nieuw materiaal. En ze zijn er nog. Hebben jullie het uh, naar jullie zin? Ja, yes. yes. yeah. zeker. Uh, het, uh, het reisje met uh, buslijn 316 naar uh, Amsterdam is uh, wel uh, redelijk oké okay. gegaan, toch of ja. niet? Ja. Want ik uh, ja. weet... Uh, uh, uh, uh, die, die bus die heeft, wel, uh, die heeft wel een bijnaam. Oh ja? Namelijk, uh, de bedakkenbus. Wat Be zeg je? Bedakken is een uh, volendams woord wat uh, wel een beetje betekent een beetje rottige tijd, een beetje problemen oh. en rottigheid. En dat zijn uh, de nieuwe elektrische bussen van de, van de 316 Die noemen ze zijn bedakkenbussen. Oh. Ja. Omdat ze altijd stuk gaan als ik uh, laat zijn. Daar had ik op de avond... Uh, dat ik uh, dus de EP of uh, de, de album release van Francis Owen bleek. Daar uh, had ik geen last van. Nou ja, niet, niet helemaal waar, want die, die bus die had wel vertraging, dus die kwam veel later. Mm, maar, maar wat, had, wat, wat was het bij mij het geval? Volendam speelde nog eens een thuiswedstrijd. Ah. Ja, ja. Oh, dus ik zat allemaal bij al die ja. Volendam, zat allemaal bij die, al die supporters die allemaal teruggingen naar Amsterdam om ja, daar nog ja, even een bakkie ja. te scoren. Dus de, ja. Oh, ja, ja, dus, ja, dat was, dat was, was wel, wel heel gezellig. gezellig. Dus, uh, ja. Maar uh, ja, het, uh, het, wa het was me wel een avondje wel. Uh, heb ik dat? <laughs> en dan rijdt die bus dus ook nog langs het stadion. Ja, ja daar staat ja, er, nog een pluk van die luie. Maar goed, hoe is het het leven? Uh, Hebben jullie ook een beetje het naar jullie zien in Volendam zelf? Want ja, uh, is het een uh, fijn uh, plek om dingen te kunnen doen? Ook uh, als het gaat om wat jullie... Zelf doen met muziek en dat soort dingen? Ik vind van wel. Ja? Ja, ja ik woon nu in Volendam. Ja, Peter ook niet. Uh, ja, William en ik die wonen. Bij de, ja, ja, ik ben in het weekend vaker in Volendam. Maar uh, William die woont in Amsterdam. Ja. En ik, ik woon zelf in Rotterdam. Oh, dat is ook een. Uh, een muzikale stad. Hele leuke muzikale stad. Heel veel leuke beentjes. En, uh, maar ik ben vaker in het weekend nog in Volendam. Tot dus uh, Ja. Maar oh, super leuk hoor. Het is, uh, uh, ja. is, is dat uh, toch een beetje? Ja, wij hebben dat ook uh, met, met, ons, met onze badplaats. Uh, dat je toch, uh, dan toch even graag, al is het maar even een paar <laughs> dagen, gewoon hier weer, uh, bent. En dan, dat je dan weer genoeg hebt voor, uh, voor de rest van de week als je ergens anders uh, zit. Ja. ja. Dan ben je met het vergelijkbaar. Uh, ja, nou ja. Ik, uh, home sweet home. Ja. ja. Ja, het is gewoon als je zeg maar als je dan een tijd. Ik ben vaak door de week gewoon in Rotterdam. Maar als je dan weer in het weekend in Volendam bent. En vooral met mooi weer. Mm. En dan, weet je, op de dijk. En dan zie je, je vrienden bij Lennens. En dan het is gewoon top. Dan, uh, ja. ja, dat is wel leuk. Ja, uh, uh, ja, ik hoef het niet uit te leggen. Maar de, de kroegen genoeg, volgens mij. Ja. Ja. Ja. We zijn wel een stuk of zeven. Maar daar houden wij niet van, hoor. Dus nee? Dan, uh, nee? Nee, zijn nee. uh, Nou ja, oké. Okay. Uh, de EP, die hebben jullie uh, nu... Dus nu April, hè? april is die uitgebracht? Uh, ja. Ja. ja, zeker. Uh, zeker. Nou, ik, ik, ik, De reacties laat zich raden. Maar... Uh, want want zie je, bij 3FM zijn jullie uh, geweest. Mm -hmm. uh, maar komt, uh, maar uh, krijg je dan ook vanuit 3FM van... Nou, toch wel goed. Uh, we gaan er meer mee doen. Hebben ze dat dan een beetje stiekem aan jullie verdraaid of niet? Ze zeiden als het goed is dat ze het uh, vaker op de normale radio gingen draaien. Toch wel? Okay. Oh, af en toe. ja. Ja, en vanmiddag kregen we een flinke, flinke A4 of twee A4't met feedback en ja, allemaal dingen. En dat ja, was oh, echt oh. heel leuk. Oh, dat is echt geweldig, ja. ja. ja. Ze hebben er echt gewoon goed naar geluisterd. Ja. Het, uh, ja. Feedback volgenomen. betekent dat, uh, dat ja, je... Dat ze dus, uh, feedback ja. en tips en... Uh, oh, okay. Maar dat was ja. ook van een talentcoach of zo, toch? Een talentcoach. En gewoon uh, uh, een redacteur van 3FM... die ze voor oh, okay. de playlist ja ja, ja, ja. De ja. Ja. ja Een, een soort uh, Thijs van liem die ik uh, destijds heb meegemaakt. Die, uh, die ging dan ja. over de planning van... Uh, van, uh, van uh, bijvoorbeeld de muziek. Ja. Ik denk dat dit uh, dan degene is die dat nu doet. Mm -hmm. Want uh, zo werkt het natuurlijk wel. Maar uh, um, ja... Je moet er wel wat moeite voor doen, hè? denk ik, uh, om dat uh, voor elkaar uh, te krijgen. Ja, nou ja wij hadden gelukt dat er een soort van, uh, ja, ik wil het niet echt wedstrijd noemen, maar een soort van dat kans ook, zeg ja, maar, ja. om, ja. Uh, om ja, in de livebox te, te kunnen komen. Ja. En ik dacht eerst van, nou, weet je, want het ging via TikTok. Je moest zeg maar een TikTok van de band uploaden en dan met de hashtag 3FM Training Talent. Ja. En ik dacht, nou ja. Weet je, dit, dit gaat nooit <laughs> iets worden. Want het is niet voor onze generatie. Weet je. Ja, ja. TikTok is meer voor zeg maar, de jongere generatie. En toen dacht ik, nou, ik doe het toch. Ja. En uh, ik zet het erop. En toen werden we geselecteerd. Ja, ja, ja. ja. Uh, want uh, dat is ook iets, uh, denk ik, hè, voor bands. Uh, hoe bedreven zijn jullie op... Uh... De socials, zoals dat de technologie sociale media. Onze social media manager Michelle die, uh, oh, die die doet er, er een hele, die ja. maakt er heel goed werk van. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik vind het ook echt leuk, want het is ook ja. eigenlijk mijn werk. Is dat je ook? Nou ja, nu werk ik niet echt meer voor socials, meer gewoon voor tv. Maar ik heb wel heel veel stage gelopen, zeg maar, op social media. Ja. ja, ja. Ik heb ook de social media van één vandaag een tijdje gedaan. En hey. uh, ja, ik vind het oh. dus gewoon echt leuk om uh, foto's te photoshoppen en video's te monteren. Dus. Ja, ik, Tim, Tim, onze bassist, is ook heel erg van de socials. Dat is, die, uh, die. is dat zelf? <lacht> Nou, ik heb, uh, ik heb William een uh, vriendschapsbezoek uh, gestuurd op, op Facebook. Oh ja, sorry. Ja, die heeft hij ja, nog niet Ik vind je heel aardig. Ja, ja, ik vind je heel aardig van Facebook. ook. Dat heb ik nog net een account voor de verjaardag. Oké, maar hij komt er wel aan. Want van de week heb ik ook zo'n soortgelijke discussie gehad met Gerloopman. Ja, staat op de enige echte dingetje. Nou, dat is dan een van het filmpje met twee waar ze komen ze jarenlang ergens op een vakantieadres. <lacht> en toen had de, had de een die had een, een filmpje opgenomen van de ander. En die deed net alsof hij op een rots aan het klateren was. Dat was het dingetje, dus. <lacht> En uh, ja, ik heb het ook op de enige echte dingetje. Ik zeg: Nou, ik heb een vriendschapsverzoek uh, gestuurd, maar ik krijg er nul reactie op. Nou <laughs> oh, ja, ik probeer het zo te beantwoorden. Dus dat is een kleine prikkeling, uh, William. Dus, uh, ja, uh, ja uh, ik zal, ik zal uh, even <laughs> die, die oude kist openmaken. Ja, om, uh, dat is, goed, dat is goed, man. Uh, maar goed, uh, dat is even het uh, kopje socials. Denken jullie ook nog iets na over jullie uh, een website of wat dan ook? Of uh, vinden jullie dat uh, wat minder belangrijk op dit moment? Mm. Nou, ik zat eraan te denken. Ik dacht yeah. misschien uh, mijn, uh, mijn, mijn stroom, ik woon op kamers, mijn stroom en mijn internet is gratis. Dus ik dacht, ik kan gerust uh, mijn uh, computer wel aanhouden. Ik kan misschien zelf ook een websiteje maken daarvoor. Ja. Of een Raspberry Pi of zo. Maakt toch geen geluid. Ja. Zou altijd kunnen. Of een, of een, een e-mailadres. Ja. Want een e-mailadres is ook een groot deel van ah, Dat is uh, wel Ja, ja, ja uh, man, maar die is dus... een, dat is een Gmail toch? Nee, Outlook. Ouderp, ja, dat ja. bedoel ik. Maar dat je gooi je lorem oh, ja. of zo Ja, ja zoiets, ja. Dat, dat ik denk we, dat die al bezet is hoor. Ja, ja, ja, ja. Het <laughs> ja, zijn er wel meer... Maar goed, je kan er allerlei dingen op loslaten. Maar dat, is, dat zijn ook van die dingen ja. waar je op moet letten natuurlijk. Hè, want, mm -hmm. want als jullie straks een gerenommeerde band zijn... En ik ga er wel een beetje vanuit als hè, 3FM trending talent zijnde... Dat je dan op een gegeven moment wel in een versnelling komt te zitten. denk ik Ja... Dat ook. ja. ja. ja uh, dus dat is wel even een beetje over na te gaan denken. Ja, nou, is, uh... Dan de... Een platenmaatschappij. Zijn er al nou mensen die zeggen, hier graag tekenen? Ik denk uh, één <laughs> label in Volendam. Dus Frank, als je zit te luisteren. Nou, I don't know. <laughs> nou, we hebben wel een paar... Uh... Balletje uh, bij King Ford uh, opgooien. Nou ik denk, ik, ja, ik, had, ik had laatst een gesprek met Frank ja. en uh, die liet wel weten dat hij het wel nu heel druk heeft. Zeg maar ja, met ja. Uh, de, de artiesten die hij bij zijn label heeft. Ja. Um, maar we hebben wel uh, wat interesse gehad van andere labels. Maar ik zal niet er nog niks allemaal over zeggen. <laughs> ja, we was... zijn er weer bezig. We ja, zijn nou okay. dus, dus er niet Wij zeggen op de dinsdagmorgen hangen het onderzoek... Uh, gaan we daar nog niks over zeggen. <laughs> ja. dus, dat, uh, dus dan uh, laten we dat ook bij deze. Ja. Um, ik uh, ga zo uh, kijken of ik een uh, of andere uh, techneut... Uh, hier uh, deze kant op uh, kan trekken. En dan kunnen we dus nog drie nummers van jullie laten horen. Dit is ook uh, de avond uh, van de primeurs. We hadden er net een van Ghana. Uh, die komt met een uh, nieuwe single. En volgende week met een nieuwe EP. Um, en dat, dat is... Uh, ja, dan moet ik weer gaan kijken. Uh, ik heb ook niet die dingen meteen paraat. Ja, ik ben ook de vijfde voorbij. Dat is, uh, wat dat betreft is het geheugen soms... wat uh, mij enorm in de steek laat. Maar dat, uh, dat de EP van Ghana heet... Awaiting Game. Maar morgen komt er ook een nieuw... Werk uit van Headfirst. Uh, wie Headfirst kent, ze komen uit Leiden... is een beetje te vergelijken met... Uh, nou ja, Full Fighters en uh, Nirvana. Dan moet je het in die hoek moet je zoeken. En Amnesia, nou dat, dat leek gruwelijk veel op uh, Nirvana en Full Fighters. Maar dit is een nieuwe single. En ik weet in ieder geval uh, dat ik uh, niet de enige ben... waar uh, Indie gaat volgen. Het nummer dat heet uh, Don't You Mind... Het Head First en het uh, nummer dat heet uh, Don't You Mind? Nou, we gaan eens dus even kijken en luisteren aan de andere kant. Want ze staan er inmiddels uh, weer helemaal klaar voor. Uh, Lorem Ipsum. Uh, ze worden door, uh, door een aantal mensen al uh, zeg maar de trots van Volendam uh, genoemd. Dus ik ben uh, benieuwd. <lacht> ja, ja, dus uh, wat, uh, wat dat er gaat, uh, uh, helemaal goed. Um, drie nummers. Zit daar ook iets nieuws tussen? Ja. ja, ja, kijk, en, en dan ben ik natuurlijk straks heel nieuwsgierig welk nummer dat zal zijn. Maar waar beginnen jullie mee overigens? Een nummer van de EP? Ja, 22. 22, dat was de eerste single. 22 was dat. De eerste single waar het eigenlijk allemaal een beetje mee begonnen is... Uh, ja. als het gaat om uh, bekendheid uh, te krijgen in het land. Uh, tweede nummer, is dat ook nog van de EP? Of dat kom... is nog van de EP, ja. Dat, dat is dat nog is van, van de EP. Dat is het laatste nummer. En dat is Rumors. Alright. <laughs> was het, uh, de laatste uh, van, uh, van de EP. Ja, daar komt er nu een spannend moment, want uh, die is uh, nog niet 1, 2, 3 ergens uh, te horen geweest, volgens mij. Nee. Uh, is die überhaupt eigenlijk al ergens uh, te horen geweest? Wel, ja, tijdens optredens wel. -tijdens op, maar voor, voor een radio, volgens oh. mij, nog niet. Nee, niet. Nee, Dus, nee. <laughs> dus uh, wij mogen hier uh, toch uh, spreken van een primeur, want uh, oh. ja... Ik weet, ik weet uh, nou ja, uh, Jacob die Edward, uh, die deed het ook al in maart. En die zegt, dit, dit nummer heb ik nog niet uitgebracht. Dus, ja. uh, en dan uh, speelde hij gewoon een nieuw nummer. Dat deed Paul Bond, deed dat ook. Dus dat zijn allemaal, uh, dat zijn allemaal hele leuke dingen die bands uh, die dan uh, doen. en uh, oh, ja. Jullie doen het dus ook. Hoe heet het nummer? Sanguli Sanguli. Uh, Zeiden jullie al. Uh, nou ja, daar komen we zo op. Want, dat, uh, want dat, uh, dat, daar kom ik zo op. Ja, maar nee, dat gaan we zo direct aan die tafel nog uh, bespreken. Sanguli is uh, de laatste voor vanavond van Lorne Ipsum. Yes. Het dampende gedeelte van deze uitzending zit erop. We gaan zo dadelijk nog even met de, met de band praten. Want ja, kijk, dit is nog via het internet. Want daar waren we ook nog op te horen. <lacht> ja, zo werkt dat. Ik zal hem even uitzetten, want anders dan denken dit heb ik toch al eerder gehoord? Ja, maar het zit een uh, iets uh, van een uh, signaalvertraging uh, erop. <laughs> ik denk, ja, we moeten uh, moet deze schuif hebben. Waarom? Omdat ik uh, het volgende nummer uh, weer uh, wil laten horen. En dat is Dance van de Bovenste Blank. Namelijk van Artstik. En uh, hij heeft uh, vorige week een EP uitgebracht. En dat heet Warp. En daar staat dit nummer op: Vanguard. was dat uh, met de uh, Nightfalls on the Town en uh, ja uh, met dit uh, nummer uh, heb ik eigenlijk ook een beetje weer aangestipt dat deze man dus in Zandvoort uh, woont want uh, nou, dan hebben we ze bijna eigenlijk alle drie gehad Siggy en Dins komen uit Zandvoort, uh, Ruud Haveling komt uit Zandvoort en Winnie Moore komt uit Zandvoort dus hier dus uh, ja, ja, ja ook uh, wij kunnen er wel wat van uh, in dat opzicht <laughs> en uh, die uh, die Ziggy en Dins en Winnie Moore die zitten zelfs bij een label dus Siggy uh, ja, uh, en Dins bij uh, Topnotch. Oh, dat is een hele uh, ja, uh, yeah, en, en dan heb je uh, Wendy Moore, die zit bij Zip Records sinds kort. Dat Ik is uh, een onderdeel van uh, Sony Music uh, geweest. Oh, ja. uh, daar zit Alain Clark onder andere ook bij. Mm. Ja, ja, ja. Oh. Dus dan, wat dat gaat. Uh, nou ja, uh, we hebben het even over uh, de muziek, het muziek maken op zich. Uh, dat sluit een beetje aan op wat jij net zei met uh, de, het sociale, met die TikTok. Want, uh, ja, maar in hoeverre. Uh, want dat is ook weer zoiets. In hoeverre ben je bereid te gaan. Als het gaat om het maken van muziek. En randzaken eromheen? Nou, ik heb dat persoonlijk zelf heel onderschat. Mm. Want ik heb gewoon. Ik had gewoon altijd het idee. Een beetje naïef. Van lekker muziek maken. Optredens en dingen doen. En uh, boekingen. Alleen dan kon je bij, bij 3FM. En dan moet je. Doe nu even leuk en gezellig voor de TikTok. Ja, ja, ja dat was wel. Uh, en dat is echt, dat kan je, dat kan ik, ik kan dat gewoon niet. Dan moet je nee. gaan acteren. Ja, ja, ja. Maar, ik kan niet, ja, dat zijn muzikanten. Maar je zal je nog uh, erop zien, zeg maar, dat heel veel labels en zo dat nu vragen aan ja. hun artiesten. Mm, ja. Ja. dat is nu steeds meer in het nieuws, zeg maar. Dat ja. al, bijna alle artiesten die moeten op want op TikTok is het nu een beetje te doen. Mm. Ja. Dus dat is wel Daar iets ja, publiek te, te vinden. Je, ja. Ja. Ja. Ja, het is zo'n beetje um, ergens uh, bij, uh, bij de haard uh, zitten en uh, daar, uh, daar zit je goed. Als je mm. bij, bij de, de haard op kan vormen dan... Uh, okay. maar, maar ik bedoel met principes. Um, uh, compromissen maken om het een uh, beetje leuk uh, te maken. Mainstream-achtig uh, verhaal uh, dan op een gegeven moment... Uh, dat heb ik ook genoeg voorbeelden van gezien van bands die dat deden en dan op een gegeven moment, ja, was dat uh, weet je, ja. Uh, uh, een beetje je uh, ziel uh, verkocht. Of ja, het ja, ja. Dus dat moet je ook niet ja. willen. Nee? nee, dat zou ik ook echt niet. Uh, nee. Maar nee? dat well, defeats the purpose, right? Die maakt het omdat, je, omdat het goed is voor je, voor je ziel. Ja, dus ja. dan wil je niet je ziel verkopen in, in het proces. Nee. Nee, um, dus jullie houden wel redelijk vast aan datgene wat jullie uh, nu brengen, en uh, daar hou je uh, ja. ja, het is, is voor nog postpunt moet, ja, moet wel leuk blijven. Al, al mijn favoriete artiesten en voorbeelden die hebben altijd gewoon bij zichzelf gestaan zeg ja? maar. En nou was dat vroeger natuurlijk altijd wel makkelijker dan nu, hmm. want nu heb je gewoon ja minder platform en muziek wordt niet meer gekocht, dus het is gewoon wel lastig allemaal. Ja, ja. Maar... Ja. Is dat dan een beetje dan weer de zegen van een soort van mensen als Spotify en dat soort uh, zaken? Ja. ja, tegenwoordig, ik, heb ook, ik zat hier ook wel eens met de microfoon. Mensen van, yeah, de no, mensen no. <laughs> waar ik dan vaak naar luister, ja. dat zijn dan ook moderne artiesten, dat zijn niet echt sterren. Of nee, zo. Het nee. zijn gewoon goede artiesten. In de scene zijn ja, ze ja, sterren. Dat ja. zijn, ja. ja, zeg maar. Maar niet voor het grote publiek nee. dat ze leuk ja. moeten gaan doen. Ga ik het anders? Nee. Uh, ga ik weer anders vliegen? En dan komen we weer uh, in de buurt uh, van collega's uh, zoals uh, ik ze ken. Bijvoorbeeld op de zaterdagmiddag zit ik naar een programma dat heet Zwaardvissen te luisteren. Dus die zit bij Radio Capelle. Dat is één dus, uh, tussen 12 en 2. Uh, maar ook uh, onze vrienden uh, bij, uh, bij de Volendamse uh, kant. Die, uh, die houden dan toch. Uh, die willen, is dat een beetje ook de, de taak? om juist die dingen eruit te halen... die een ander dan niet doet. Uh, dus, dus muziek eruit halen. Uh, want we kennen natuurlijk wel de 3FM's... en de Radio 2's en uh, noem ze maar op. Uh, dat, uh, mm -hmm. dat, uh, dat wij dan net denken van... nee, dat vinden wij eigenlijk interessant... en dat vinden wij veel leuker. Uh, ja. Zijn die ook belangrijk in dat, dat opzicht? Die zijn heel belangrijk. Ja, ja, zeker. zeker. Ja. Oh, dat is eigenlijk... want uh, kijk... Als je zelf, ja, weet je... Als je gewoon geïnteresseerd bent in muziek... Hm. Dan ga je vanzelf op zoek. Tenminste, dat heb, dat heb ik dan. Na gewoon... Oh, maar dat bandje. Oh, maar dan heb je nog een onbekende bandje. Oh ja, en die zijn die ook goed. En ja. dan ga je zelf op zoek. Ja, ja, ja, maar voor, we voor mensen ja. die, die, die dat niet hebben... En die gewoon naar radio luisteren... Of zoals radio naar dit. Hm. Die denken van... Oh ja, nou, dat is ook wel leuk. En dan kan ik wel even opzoeken en zo, weet je. Maar dat is gewoon essentieel eigenlijk, zeg maar. Okay. Want, ja. Nou, daar heb ik nog even wat, want uh, dit, uh, deze band komt uit de buurt van Arnhem. Oké. Okay. Beetje Amerikanen, maar ook een beetje met een stevige uh, ondergrond. Uh, ze noemen zich The Stone Souls. En dit is een beetje de, de <laughs> laatste single en ze komen met een, met een album Butterfly ja. Sugar Party. I've been Vulnerable and insecure You crashed into me like a rock from the sun Your butterfly soldi pushing all me down I can barely breathe whenever you're around With your butterfly softly pushing me down. heb ik te veel gezegd uh, over deze band... Uh, of helemaal niks. Uh, ah, nee, ik vond ja, ja, ja. het ah. goed. Onverwachts, maar uh, Stone leuk. Sals ze. Butterfly Punch. En er komt een album uit in juli. Goed, uh, heel kort uh, nog een beetje uh, afronden. Want uh, ja, uh, we hadden het net ook over de stijl. Indie. Dat is een containerbegrip, hè? Ja. Want Paul Bond die zei dat uh, in november hier bij uh, uh, ja. mij. Die zei ja, dus, ja, nou, Al die termen zijn, uh, weet je, ja, ja. ja. we zijn er ook nog steeds niet achter hoe we ons, nou, uh, hoe we ons moeten noemen. Ja, ja, ja. geen idee. Wat, wat ja, ik, ik vind de naam van de band, vind ik eigenlijk al veelzeggend. Want uh, daar kunnen we eigenlijk alles van ophangen. Want, uh, want je kan alle, alle kanten niet... ook op. Wij geven, de, wij geven de betekenis: Veelzeggend ja. is ja. en dus, uit uh... Ja, veelzeggend en niet zeggend en niet zeggend, maar is ook veelzeggend. Dus uh, het is maar hoe je het bekijkt. Um, dat nog. Even, want dan uh, gaan we echt een beetje naar het uh, laatste stuk uh, toe. Hoe vonden jullie dit hier? Heel leuk. Heel leuk. Ik ben zelf uh, een groter fan van een drostel dan een kagon. Maar uh, zoals je zei, het, uh, <laughs> het, het leuk houden dat, uh, is dit heel goed voor. Want ja. dit kun je gewoon, uh, je kun je, kon er gewoon komen met, uh, met de 316. Ja, ja. En, uh, ja. en ja. gewoon gaan spelen. Ja, dus ja. dat is uh, veel. Ja. Ja, heel erg ja, leuk van die kant. ik zeggen, Tim? Want je zit nee, zo. Helemaal nee, nee, nee. nee. ja, goed, ik, ik hoop dat dit. Het is dat, zo dat, voorbij. Ja, ja, ja, ja, ja maar het gaat gaat, idioot, gaat de idioot uh, snel ja, en dat, ja, en dat ja. op zich. Ja. Uh, wanneer is het volgende optreden? Die hebben we uh, gisteren afgesproken, maar die heeft. Nou, het volgende, 2000. Ja. De volgende is eerst nog de Harmonie. Ja, 10 ja, jullie. 10 jullie in Edam in een café genaamd de Harmonie. Ja. Ja, het begrip kaaspop is uh, geweest, hè? Dat is afgelopen ja. weekend. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Uh, ja. Zijn jullie dan ook naartoe geweest? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wel geweest ja, zeker. Ja. Ik heb ook akoestisch uh, een set gedaan oh, met mijn vriend. Maar dat, uh, ja. nou, dat dus was niet door de bus. Nee, nee. <laughs> Springstar. Ja, oké. Okay, maar goed, ja. uh, het is wel, uh, wel gedaan in ieder geval. Dus, ja, met het songwriters. Ik kijk ook met een scheef oog uh, naar de tijd. Want als ik uh, de laatste er uh, nog uh, in mm -hmm. wil gooien... dan moet ik nu uh, afgaan rond. Ik vond het leuk uh, dat jullie geweest zijn. Ja, ja, wat ja hartelijk, hartelijk leuk, leuk. Hartelijk hartelijk. Dank. Ja, super ja, bedankt. Um, want uh, het moment is uh, daar weer. Want ja, kijk, als er Volendammers in de studio zijn... dan heb ik altijd weer een aanleiding om een nummer te draaien... van Actors en Liars. En dan weet ik in ieder geval dat Kees Meijzer dan al met gespitste oren zit te luisteren. Want die vindt dat het vlaggenschip van dat album. Hier is die Never Cry Wolf. En ik zeg tot volgende week van Alaska. Dag, hoor. My notions of love are like fleeting desires as I'm tied to a mast of a ship capsized. No swimmer dies the depths of my sea. With a the red the star, I'm a woof. Tied to rules of June. I'm a woof. Thank God I'm tied to rules of smile at a desperate man once in love